1 uur. Dit is Radio 1 met Ghislaine Plag. Goedemiddag. Straks heb ik een werklunch met een Nederlandse predikant... die in het hart van het Londense City gaat werken. En in Stand.nl praten we over het vonnis van de rechter... rond de mishandeling in Eindhoven. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Goedemiddag. Nederlandse en Britse parlementen debatteren over Syrië. Friesland Campina groeit vooral buiten Europa. En politiechef komt niet door screening AIVD... Geregeld zon vandaag, het blijft droog, het wordt 20 tot 24 graden. Morgen eerst zon, later bewolkt en enkele buien. En aan de temperatuur verandert morgen nog weinig. Zaterdag in het hele land enkele buien en wat koeler 19 tot 22 graden wordt het. Een paar minuten geleden zou er in de Tweede Kamer een debat... over de situatie rond Syrië beginnen. Zou beginnen, want Wilco Boom in Den Haag. Het is uitgesteld, waarom? Ja. De... Pardon. Het kabinet moest een hele batterij vragen beantwoorden voordat het debat kon beginnen. Die antwoorden die zouden er eigenlijk vanochtend om tien uur al moeten zijn, hebben moeten zijn. Maar die kwamen pas tegen twaalf. En de Kamerleden willen natuurlijk eerst de gelegenheid hebben om die antwoorden op al die vragen nog eens te bestuderen. Het gaat om, om meer dan honderd vragen, uitgebreide antwoorden erop. Ambtenaren hebben daar langdurig op zitten zweten. En ja, daar zijn ze nu dus op aan het studeren. En vandaar dat de aanvang van de vergadering een uurtje is uitgesteld. uurtje uitgesteld. Oké, okay. er is ook een brief uh, gekomen. Wat ja, staat, dat, uh, uh, dat is dat het stuk met al die antwoorden op die oh, Kamervragen. Ja, Een ja, paar opvallende dingen staan daarin. Uh, bijvoorbeeld dat Nederland geen verzoek heeft ontvangen... om deel te nemen aan een eventuele militaire actie tegen Syrië. Het zou nog groter nieuws zijn als dat verzoek wel was ontvangen. Maar er is in elk geval geen, onderzoek, uh, geen verzoek ontvangen om mee te doen. Uh, opvallend is ook dat het kabinet benadrukt... dat er nog geen bewijzen heeft gezien... dat er in Syrië chemische wapens zijn gebruikt en door wie. En dat is toch wat het volgens het kabinet wel eerst moet gebeuren... voordat er een besluit genomen kan worden... Over over eventuele sancties of militaire sancties tegen Syrië. En een uh, opmerkelijk punt is ook nog... dat het kabinet in die uh, antwoorden benadrukt... dat het nog wel enkele weken kan duren... voordat uh, onomstotelijk kan worden bewezen... hoe dat nou precies zit met die chemische wapens. Of ze zijn gebruikt, wat er precies is gebruikt... en wie daarvoor verantwoordelijk is. Enkele weken, denkt het kabinet. En dat is toch wel um, een, een, een, een, een grote periode... als je kijkt naar de haast die uh, de Verenigde Staten... en het Verenigd Koninkrijk lijken te hebben. Daar zitten ze toch meer op een spoor van uh, zo snel mogelijk en uh, toch niet uh, uh, enkele weken. En leidt dat nog tot nieuwe inzichten, denk jij, in de Kamer? Dat denk ik eigenlijk niet. De meeste partijen zijn het wel eens met de lijn van het kabinet. Die vinden ook dat er vooral eerst het VN-spoor moet worden afgelopen. En dat wil dus zeggen, eerst uh, via die inspecteurs die nu in Syrië zijn... vaststellen wat er nou precies is gebeurd met die chemische wapens. En dan uh, die gegevens analyseren. En dan beslissen wat er moet gebeuren. Nou, dat vond het kabinet, dat vinden de meeste partijen in de Tweede Kamer ook. Uh, er zijn twee buitenbeentjes, dat zijn de PVV en de SP. En die vinden allebei... dat hoe dan ook geen steun mag worden gegeven aan een eventuele militaire ingreep in Syrië. En de andere partijen die willen dat in het uiterste geval allemaal wel overwegen. Goed, over een uurtje dus dat debat in de Tweede Kamer. Waarschijnlijk Wilco Boom, dankjewel, door naar Arjen van der Horst, want het Britse parlement begint over een klein half uurtje aan een debat over Syrië. Op tafel ligt een motie die ervoor pleit om het rapport van de VN-onderzoekers in Syrië af te wachten voordat er een beslissing komt over een militaire actie. Arjen, wordt dat een Pittig debat. Liggen de standpunten ver uiteen? Ja, meer dan premier Cameron gedacht en gehoopt had. De Britten leken in sneltreinvaart af te koersen op militaire interventie... net zoals de Amerikanen. Maar Cameron heeft toch echt het verzet in zijn eigen parlement onderschat. Er heerst hier toch wel een soort van déjà-vu-gevoel. Dat heb ik het natuurlijk over die aanloop naar de oorlog in Irak tien jaar geleden. Ook toen waren de Amerikanen en Britten ongeduldig wilde de VN-wapeninspecteurs hun werk niet af laten maken. Ook toen zeiden ze dat ze overtuigend bewijs hadden dat Irak massavernietigingswapens had. Nou, achteraf bleek dat een leugen te zijn. En vandaar dat je veel twijfel ziet bij parlementariërs die willen eerst hard bewijs zien en ze willen de VN meer tijd gunnen om hun werk af te maken, want er is ook nu een inspectieteam in Damascus. Ja, dus ook daar hebben, we, hebben ze nog geen bewijzen gezien in Groot-Brittannië. En hoe lang zou het dan nog ja, kunnen duren voordat er een bewijs is? Hier wordt al gesproken over enkele weken. Nou, er zijn, we gaan bewijzen van twee kanten zien. Hè. Eén is natuurlijk van het vn uh, wapeninspectie -team. De VN heeft in ieder geval uh, tijd gevraagd tot het einde van de week. Dus dan zouden we pas op zijn vroegst die bewijzen zien. Uh, maar dat zijn alleen bewijzen of er chemische wapens zijn gebruikt. Want het uh, VN-team heeft niet de opdracht gekregen om te onderzoeken wie die wapens heeft gebruikt. Dat bewijs, dat aanvullende bewijs, zou dus dan van de inlichtingen van de Amerikanen... en Britten moeten komen. Vandaag horen we dat de Britten en ook de Amerikanen misschien met uh, bewijzen gaan komen dat uh, parlementariërs daar inzagen gaan krijgen. Dat zou dan gaan bijvoorbeeld om onderschepte communicatieberichten tussen militaire bevelhebbers in Syrië. Daaruit zou blijken dat ze het Syri de Syrische regering chemische wapens had ingezet, maar dat bewijs hebben we nog steeds niet gezien. En dat lijkt me allemaal vervelend voor Cameron, voor de premier, want die wilde heel graag heel snel. Ja, dinsdag leek het echt zo uh, dat, dat het nog maar een kwestie van dagen zou zijn. Cameron liet ook weten dat uh, overeenstemming in de VN-veiligheidsraad helemaal niet nodig was. Totdat gisteren alles ineens veranderde. Hij kreeg een telefoontje van de Labour-leider Ed Miliband. Die leek dinsdag nog op één lijn te zitten met de regering. Nu bleek hij toch hele grote twijfels te hebben. Ook omdat er binnen zijn partij veel verzet is. En hij zei, geef de VN meer tijd. Ik wil eerst het rapport van de vn wapeninspecteurs zien. Ik wil hard bewijs zien dat de Syrische regering hiervoor verantwoordelijk is. Pas dan gaan we, wil ik stemmen over militaire interventie. Die stemming gaat dus niet vandaag. Plaatsvinden. Er is wel een stemming, maar dat is over een hele andere motie. De, de tweede definitieve stemming over militaire interventie zou op zijn vroegst pas volgende week plaatsvinden. In het debat dat gaat dus straks om half twee van start. Arjen van der Horst in Londen. De, het kabinet is niet van plan de stukken voor Prinsjesdag nog deze week openbaar te maken. Het kabinet vindt dat niet gepast als het allemaal al op straat ligt... voordat koning Willem-Alexander de troonrede uitspreekt. De Prinsjesdagstukken, het woord zegt dat al, komen op Prinsjesdag. Dat is het antwoord van minister Dijsselbloem van Financiën op een eis van SP-leider Roemer. Die vindt dat de kabinetsplannen voor 2014 al deze week naar de Tweede Kamer gestuurd moeten worden. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Friesland Campina had het afgelopen jaar vooral succes met de verkoop van babymelk in Azië. En dat doet bij aan de stijging van de winst en de omzet van het zuivelbedrijf. Friesland Campina gaat verder een nieuwe fabriek bouwen voor kindervoeding in Borculo. En er komen extra investeringen in Leeuwarden. Kees het Hart is topman van Friesland Campina. Allereerst over die investeringen in Nederland. 245 miljoen euro. Meneer het Hart, hoeveel arbeidsplaatsen gaat dat opleveren? dat de, de gezamenlijke investeringen die wij op dat ogenblik doen, uh, zeker 300 uh, direct en indirecte uh, arbeidsplaatsen gaan opleveren. Uh, wat we vandaag hebben aangekondigd is een, uh, een, uh, een bouw van uh, een, een investering van 245 miljoen, in, inderdaad uh, Borculo en Leeuwarden, maar dat is eigenlijk een onderdeel van een uh, alomvattend plan om uh, verder te investeren in Nederland, om de groei in uh, uh, Azië en Afrika en het midden oosten uh, te kunnen bijhouden. Dus uh, in totaal in deze twee jaren zullen wij een 700 miljoen investeren. Ja, je kunt je afvragen waarom investeren in Nederland als de groei vooral van landen komt buiten Europa? Ja, dat is eigenlijk maar één antwoord op. De, de koe staat in Nederland. En het beste is om uh, de melk zo vers mogelijk in onze fabrieken te krijgen. Uh, en daarna uh, verder op te waarderen in de zin van zuiveldrank en, uh, en, en babyvoeding. En op die manier dan ook te exporteren naar de landen die we net noemden. Ja, maar groei in Nederland, verwacht u dat ook weer? Eh, wel, groei of aanbod van, van de melk zelf. Uh, maar als het gaat om consumentenbestedingen in Nederland, heeft u gezien in onze cijfers dat Europa een wat moeilijkere plaats is om te zijn op dit ogenblik. Ja. China gaat beter. Uh, uh, onder andere is China uh, wat betreft babymelk en zo, is China de belangrijkste markt voor u? We zijn in 28 landen. China is eigenlijk een van de nieuwere landen voor ons. We zijn nog traditioneel of van oudsher in Indonesië en het uh, Midden-Oosten, Nigeria, Vietnam enzovoort. Uh, in China zijn we 4,5 jaar geleden begonnen. Maar met ons uh, merk uh, Freezo uh, uh, spelen wij eigenlijk in op de behoefte van de Chinese consument om een betrouwbaar product voor uh, haar baby uh, te kunnen kopen. Uh, en uh, in dat opzicht zijn we enorm gegroeid over de laatste jaren in China. Je uh, kunt je voorstellen dat uh, China niet alleen een, uh, een groot land is, maar er worden ook 18 miljoen baby's per jaar geboren. Dat is dus uh, meer baby's per jaar dan uh, de Nederlandse bevolking is. Um, en uh, als men ook uh, van het uh, een-kindsbeleid een af zou stappen, uh, zou, dat, zou die groei alleen nog maar uh, groter worden. Dus in dat opzicht zetten wij hier capaciteit neer, die niet alleen voor China is, uh, maar wel inspeelt op de verdere behoeften voor zuivelproducten in Azië. Ik dank u wel voor de uitleg, Kees Hart, topman van Friesland Campina. De gemeente ter Schelling wil dat Rederij Doeksen afziet van de aangekondigde winterdienstregeling. Doeksen schrapt een aantal afvaarten, want het bedrijf leidt verlies door de komst van een concurrent, de EVT, een veerdienst die in handen is van eilandbewoners. De gemeente ter Schelling daarover. Ja, ze willen veel minder boten inzetten. Bijvoorbeeld tussen de middag niet meer varen en de laatste om vier uur 's middags terug in plaats van tien voor acht s avonds. Dus dat heeft op het sociale gebied en op werkgebied... gewoon veel consequenties voor ons. En Terschelling stelt nu een onafhankelijk onderhandelaar aan... die een oplossing moet zoeken... zodat iedereen tevreden is met het aantal afvaarten... en de vertrektijden van de veerdiensten. De mediator moet voor 1 oktober met een oplossing komen... want anders begint de gemeente Terschelling een arbitragezaak. Politiecommissaris Tom Driesen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 Het aantal besmettingen met mazelen is opnieuw afgenomen. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu... zijn de afgelopen dagen 64 mensen besmet. Zeven patiënten zijn nu opgenomen in het ziekenhuis. En het RIVM kan dan nog niet zeggen of de epidemie dan ook over zijn hoogtepunt heen is. Er werd aangenomen dat het aantal besmettingen na de zomervakantie weer zou toenemen. Omdat kinderen elkaar op school makkelijk kunnen besmetten. In totaal zijn sinds het begin van de uitbraak in mei 1226 mensen besmet met mazelen. Dat aantal ligt in werkelijkheid vermoedelijk veel hoger. Omdat veel mensen niet naar de huisarts gaan. Sport. Fiorentina verhuurt Monir El-Amdaoui komend seizoen aan Malaga. Amdawi werd vorig seizoen door Ajax verkocht aan Fiorentina... maar hij kwam daar weinig aan spelen toe. En ook voor komend seizoen had hij weinig uitzicht op speelminuten. Feyenoord speelt vanavond in de voorronde van de Europa League... tegen Kuban Krasnodar uit Rusland. De uitwedstrijd werd vorige week met 1-0 verloren en Feyenoord moet dus winnen. Doelpunten bij Feyenoord worden meestal gemaakt door Graziano Pelle. Afgelopen zondag nog drie keer tegen NAC. Maar volgens trainer Koeman zal Feyenoord vanavond... minder afhankelijk moeten zijn van Pelle. Pelle zal heel goed uh, bespeeld gaan worden door twee centrale verdedigers... die fysiek sterk zijn... Die gemiddeld uh, 1,94 1,95 zijn. Ik kan me niet voorstellen dat de voorzetten zo gevaarlijk zullen zijn... Uh, als afgelopen zondag. Uh, die worden door hun veel beter verdedigd. Het wordt dus een zware klus voor Feyenoord. Maar Jordi Klaassi blijft positief. Ik denk uh, dat we gewoon go goede kans maken om, uh, om door te gaan. Maar uh, dat dus zullen we in alle opzichten uh, heel goed moeten zijn. En met name in, in de omschakeling. Uh, en na balverlies mag je denk ik uh, helemaal niks weggeven. De wedstrijd in de Kuip begint vanavond om 9 uur en is te volgen hier via Radio 1. En eerder op de avond speelt AZ ook nog om een plaats in de groepsfase van de Europa League tegen Atromitos uit Griekenland. Het is 13 overeen, nog een keer de hoofdpunten van deze uitzending. Het debat in de Tweede Kamer over Syrië is eventjes uitgesteld vanwege alle vragen die uit de Kamer komen. Het kabinet heeft in elk geval gezegd dat er nog geen bewijs is voor het gebruik van gifgas daar in Damascus friesland Campina groeit vooral buiten Europa. En politiechef Driessen, die een grote veiligheidsoperatie leidde... is aan de kant gezet, want hij kwam niet door de screening van de AIVD. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Guylaine Plag met lunch. Ik heb heel hard gewerkt voor mijn diploma. En Luzak heeft me geholpen om dat te kunnen doen...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 Kijk op prorail.nl slash veiligheid voorop. Dit is Radio 1. En CRV Lunch Plag. Goedemiddag, waarom vertrekt een Nederlandse predikant Kant naar Londen om daar in een Nederlandse Protestantse kerk te gaan werken? We horen het zometeen in de Werklunch. In onze serie In de Praktijk volgen we deze week het InnoSportlab in Papendal. Popsleester Esmee Kamphuis vertelt wat ze aan de testen van het laboratorium heeft gehad. Ja, De winst die wij hebben gehaald uh, door dit te doen. We hebben hele duidelijke resultaten gezien. Bijvoorbeeld, een van mijn remsters zette met één been uh, veel beter af dan met haar andere. En daar hebben we toen een specifiek extra oefening op kunnen doen. En dat is nu helemaal bijgetrokken. Dus uh, ja, win-win situatie. Na hoofdwezerstand.nl vandaag over de lagere straf. die de zogeheten kopschoppers hebben gekregen vanwege de schending van hun privacy. Is het goed dat de rechter een signaal geeft dat ook verdachten rechten hebben als het gaat om privacy? Of weegt het belang van de opsporing in die zaak zwaarder? We zijn benieuwd naar uw mening op de stelling... het is terecht dat de kopschoppers een lagere straf hebben gekregen vanwege privacy-schending. Bent u het daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op 0800-1101 en stemmen kan natuurlijk via www.stand.nl of twitteren met hashtag standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Volgende week vertrekt hij met zijn gezin naar Londen... de Nederlandse predikant Joost Reuzelaars. Hij gaat naar Austin Friars, de Nederlandse kerk in Londen. En dat is de oudste Nederlandstalige protestantse kerk ter wereld. Ligt midden in het zakelijke district De City. Deze week nam hij afscheid van de Vrijburg in Amsterdam. Dat is een kerk die bestaat uit de Remonstrantse gemeente Amsterdam... en de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Amsterdam... Joost Reuselaars, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, hoe is het gegaan? Zijn ze bij u terechtgekomen of bent u actief gaan solliciteren daar? Ja, nee, ik ben begonnen. Ik heb gesolliciteerd. Er waren 25 kandidaten uit Nederland. Hè, want ze zoeken uh, nadrukkelijke predikanten uit Nederland. En ze hebben vier uitgenodigd om een weekend te komen... om uh, zondag de dienst te leiden gesprekken te voeren... met sollicitatiecommissie en gemeenteleden. En uit die vier uh, hebben ze mij gekozen. Okay, en hebben ze aangegeven waarom u de aangewezen man was... Bent. Ja, omdat ik in het buitenland ben opgegroeid, dus uh, nou, de buitenlandervaring uh, heb ik al, dus dat, dat scheelt uh, hopelijk in de aanpassing. En daarnaast omdat ik in Amsterdam allerlei activiteiten doe buiten de kerkdiensten om of naast de kerkdiensten en dat willen zij ook, uh, willen ze ook mee gaan beginnen. Dus met gespreksgroepen, avonden, uh, lunches, uh, met sprekers. Ja, ja. ja, u heeft ook ooit de, de preek van de Leek georganiseerd hè, waarbij ja, politici klopt. een preek uh, gingen houden. Dus ja. dat zijn initiatieven die in Londen ook gaan, uh, ja, klopt. gaan komen. Ja, ja. En, en avonden samenwerken met de ambassade ook. En uh, nee, ze hebben nadruk gezegd voor de kerkdiensten die blijven natuurlijk, maar daarnaast willen we dat iedere dag hier iets gebeurt. En, en daarmee ook ja, de, de mensen die in de city werken, bankiers, uh, zakenmensen, om die uh, uit te nogen om ja, ook in de kerk ja. te komen. En hoe zit dat met het buitenland? Want waar bent u opgegroeid? En, en is dat ook de reden waarom het buitenland nu weer zo trekt? Ja, ik denk het wel. In Zwitserland uh, heb ik elf jaar gewoond. Toen zes jaar in Senegal, West-Afrika. En uh, ja, ik woon alweer 15 jaar in Nederland, dus het was weer tijd uh, om te vertrekken. Ja, en dat vindt uw vrouw ook? Ja, die is gelukkig ook in het buitenland opgegroeid, dus die, uh, ja, die, die wil wel mee. Oké, okay. ja. precies. Jullie gaan echt als, uh, als gezin met de twee kinderen met z'n vieren die kant op? Ja, we hebben kinderen van 0 en 1. Dus dat is, dit is ook het goede moment om te gaan. Ze zitten nog niet op school. Het is voor vier jaar. Het, uh, na vier jaar uh, keren we waarschijnlijk weer terug naar Nederland. Wat voor soort predikant bent u? Um, ja, een, een, een liberale predikant, vrijzinnig. Ik ben remonstrant, dus... Uh, dus niet al te, te, te zwaar uh, op de hand, zeg maar, wat het geloof betreft. En daarnaast probeer ik ook samenwerk te zoeken met uh, instanties, met mensen, ook buiten de kerk. Dus ik zou graag willen dat het verschil tussen kerk, uh, kerkelijk lid of niet, of geloof of niet, dat dat vervalt. En dat iedereen zich welkom voelt in de kerk. Ja, ja. Dat is ook wat u net aangaf waarom u de aangewezen persoon bent in de ogen van degene daar in ieder geval. Ja, dat klopt. Ja. En hoe zit dat dan? Want de, de Vrijburg is een remonstrantse kerk. Ja. Maar dit is een andere kerk in Londen, toch? Dit is de oudste protestantse kerk. Ja, het aardige is dat, dat het uh, gewoon algemeen protestant is. Dus je hebt in Nederland honderden verschillende soorten kerk. Maar, maar je hebt daar uh, dus de protestantse kerk. En daar, daar is iedereen welkom. We hebben zelfs nu katholieken in de kerkenraad. Dus dat... Uh, die verschillen waaraan? zijn niet. Ja, ja. Die, die verschillen zijn natuurlijk zo klein ook in Nederland. Dus uh, je kunt. Ja, het is toch wel het ideale als je met elkaar in één gebouw zit. Neemt u ons eens mee naar, naar Austin Friars? Het is een, een kerk in 1550 opgericht. En begrijp, ja? Het staat daar echt tussen alle enorme gebouwen ja. in de city. Ja. Ja, het Vertel eens, beschrijf het eens. Nou, je ziet natuurlijk allemaal mannen in pak, of uh, vrouwen in mantelpakjes, uh, naar hun werk rennen. Als je uit de metro uitkomt. De, de bank van Engeland zit daar om de hoek. En opeens ga je een klein straatje in. Uh, ga je voorbij een pub. En dan is daar de kerk. En het is een oase van rust. En, ja, je weet, toen ik daar voor het eerst was, wist ik niet wat ik, uh, uh, wat ik op dat moment er, ervoer. Uh, zo'n rust. Uh, te, te midden van zo'n drukke massa en, en alle hectiek. Is het heel klein? Ja, het is geen grote kerk. Ik denk dat er 100 mensen, 150 in kunnen. En, en wat komt er dan? Zijn dat, zijn dat vooral ook mensen uit de, de city? Zijn het vooral zakenmensen die ook even die rust zoeken? Ja, door de week wel. Dus ja. ook leuk om dat uit te gaan breiden. En op, maar op zondag komen ze vanuit ja, heel Zuid-Engeland. Veel mensen reizen twee uur heen, twee uur terug om de dienst bij te wonen. Oh, okay. Allemaal Nederlanders? Ja. ja. ja. En het is ook een so sociaal gebeuren. Hè? Dus, uh, nou, ze vinden het goed om Nederlanders weer te, te, te ontmoeten. En de afgelopen wordt ook geluncht met elkaar... Dus het is ja, bijna een dagje uit. Ja, hoe, hoe beviel het voor u toen, toen u dat weekend de dienst moest leiden? Ja, goed. Ja, ik, ik was meteen getroffen door de sfeer. Het is een hele vriendelijke sfeer. En de mensen letten op elkaar en op een goede manier. En nee, ik, ik dacht meteen, dit is een plek waar ik uh, vaker wil komen. En gaat u zich dan ook verdiepen in de kerkgangers? Is zijn preken universeel of past u het wel aan op de kerk waar u bent? De, de preken op zondag? Ja? ja, ik denk dat die vrij universeel zijn. Zou ik thema's, het aardige is dat veel verhalen uit de Bijbel gaan ook over mensen in het buitenland. Hè? Dus het Joodse volk in Egypte, in ballingschap dan. Maar ja, dat, dat buitenland zijn, op, op reis gaan, op weg. Ja, dat zijn natuurlijk thema's die de, deze mensen, vermoed ik, ook aan zullen spreken. Ja, want, want zijn het vooral experts? Wat voor Nederlanders wonen daar? Ja, gedeeltelijk expert, maar ook veel Nederlanders die met een Brit getrouwd zijn. Oh, en uh, Nederlanders die, die zijn blijven hangen. Dus die ooit voor Cell of voor Unilever daar naartoe verhuisd zijn. En daar zo naar hun zin hebben dat ze daar uh, nu nog steeds zitten. Ja. Uh, of in uh, ouders uh, uh, geëmigreerd zijn en daar nog steeds En uh, dat de kinderen daar zijn blijven hangen. En weet u al wat de eerste preek gaat worden? Ja, ja, toevallig. Ik, ik noemde het net al over Mozes, de roeping van Mozes. Oh, dat wordt ook echt de eerste preek ja, wat, u, ja, ja. wat u gaat doen? Dat Mozes geen zin heeft om te gaan, maar bij God, die moet hem drie keer aanspreken. Dan gaat nou door en op een gegeven moment dan gaat hij ook. En de reden en... Die, die, dat u die als eerste gaat doen, dat is ook vanwege wat u net vertelt. Ja, dat... De mobiliteit van de mensen die daar dat zitten. Dat ook. En ook dat we onze roeping als kerk zijn. Ook wat we voor die hele Nederlandse gemeenschap in Londen kunnen betekenen dat we die roeping serieus nemen en ervoor gaan. En gaat u zich ook uitgebreid voorstellen? In de gemeente? Ja. Ja, ik wil ook een soort kennismakingsronde doen langs mensen. Dus het persoonlijk gesprek, dat, dat werkt volgens mij het beste. Dus de eerste maand ga ik echt uittrekken om zoveel mogelijk mensen... of mee te lunchen of bij langs te gaan. Ja. En, en het Dutch Center, want het is een... een... Een speciaal centrum wat onlangs is opgericht. Hè? Ja. Voor activiteiten van Nederlanders die in Engeland wonen. Ja. Dat gaat daarin een belangrijke rol ook spelen. Dat klopt. Het is aan de ene kant een sociaal gebeuren. Dus of Koningsdag <laughs> wordt, daar, wordt daar gevierd. Met en... een oranje bittertje. Ja. ja. <laughs> 3 oktober. Dus, uh, ik heb in Leiden gestudeerd. Dus dat, daar zie ik ook naar uit. 3 oktober wordt dat ook gevierd in, uh, met uh, haring en witte brood. Maar ook uh, wat uh, serieuzere zaken. Lezingen en... Uh, ja, er wordt veel gedaan uh, rond lunchtijd. Mensen moeten toch lunchen en dan zijn ze in de city voor hun werk. Dus dan kunnen ze even naar de kerk gaan en dan een half uur een verhaal, een inleiding en dan ja. een waarom, broodje. Waarom wordt de kerk daar eigenlijk zo nadrukkelijk bij betrokken? Ja, voor, door het gebouw, denk ik. En, uh, nou, ik vind het mooi, mooi van deze kerk dat hij de... de, de, de, de ja, gedurfd heeft om, om de, de, de deuren echt open te stellen naar iedereen. Dus niet alleen, van wij zijn een kerk alleen voor kerkmensen. Maar iedereen is hier welkom. Ja. En voor u betekent het nu snel de spullen pakken. ja En zes... uh, morgen dus die kant op gaan. Ja, klopt. Ja. Spannend. Ja. Ja. 15 september, dan begint u. En dan weten wij in ieder geval wat de eerste preek gaat worden. De mensen daar nog niet. Nog dat niet. Dat is toch nee, leuk. Nee. nee, ik kan ook niet meer veranderen nu. Maar... Nee, nee, dat nee. kan <laughs> zeker niet meer. Heel veel succes daar. En bedankt voor het gesprek. Ja, heel ook. Joost in de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week is verslaggever Ingrid Koning op pad. Zij neemt een kijkje in het laboratorium voor de Nederlandse topsporters. Het InnoSport Lab in Papendal. Hartstikke nieuw. In voorbereiding op de Olympische Winterspelen in Sochi volgend jaar wordt daar heel veel getest. Onder meer door de Bobsleers. Wetenschapper Burg de Laat testte vanochtend de start van de Bobsleers. Kijk, als je wist, een camera. Uh, die mag je aan de onderkant even aanzetten... en dan mag je hem op de statief zetten, dat hij even naar de overkant richt. Ja. En nu beeld? Yes, ja. Nu, uh, nu kan er in principe gemeten worden. Nu staan we klaar en dan uh, uh, kunnen we de tijden meten. En wat is dit precies waar we nu zijn? Ja, dit is een, een sprintopstelling, als het ware. Hier gaan we de sprint analyseren... Nou, dat kunnen we op, op vele manieren doen. We doen het aan de hand van de videobeelden. We doen het aan de hand van tijden. Dus wat voor tijden komen uit die sprint? Zijn ze sneller, zijn ze langzamer? En we kijken naar de passen. Hoe, hoe zijn de contacttijden? Staan ze heel lang op de grond? Uh, hoe zijn de vluchttijden? Zijn ze te lang in de lucht in verhouding met hoe ze op de grond staan? En dat soort zaken komen erbuiten. buiten. Maar het is vrij korte baan. Klopt. Ja, het is maar 15 meter, dit geheel. Komt dat in de eerste 15 meter is de grootste versnelling. En dat, dat is wat we het liefste willen meten, want daarin kunnen ze het meeste verbeteren vaak. En dit is perfect voor de bobslayers? Ja, voor de bobsleiers is het natuurlijk heel belangrijk dat ze in een korte tijd veel uh, kracht kunnen leveren... en dat ze daardoor een hoge snelheid uh, hebben als ze in de bob springen. We kunnen. Ik doe even een paar stappen naar achter, zodat ze verder kunnen gaan met het testen. En uh, naast me staat... Uh... Esmee Kamphuis en zij is pilote van de bobsleigh team. Je doet dit straks niet mee nu? Nee, we gaan zo meteen een krachttraining doen. Maar we hebben dit wel uh, over de zomerperiode een aantal malen geprobeerd. Ja. En als je er nu naar kijkt, wat denk je dan? Ja, de winst die wij hebben gehaald door dit te doen. We hebben hele duidelijke resultaten gezien. Bijvoorbeeld een van mijn remsters zette met één been veel beter af dan met haar andere. En daar hebben we toen een specifiek extra oefening op kunnen doen. En dat is nu helemaal bijgetrokken. Dus ja, win-win-situatie. Dus voor jullie heeft het echt nut gehad? Ja, absoluut. Ja. Komt nou het meeste vanuit jullie zelf? Of helpt het ook als je zeg maar, de beste Bob hebt? Ja, nou, de bobslee is de formule 1 van de winter. Dus zonder uh, Ferrari-achtige slee uh, ga je het gewoon niet halen. Maar het, het bestaat eigenlijk uit drie factoren. De start, het sturen, het materiaal. En uh, ja, als één van deze factoren niet op orde is, dan uh, ja, hoef je eigenlijk gewoon niet meer mee te doen. En hoe innovatief is Nederland in de bobsleeën en in de techniek en het sturen? Nou ja, eigenlijk dus sinds een jaar voor Vancouver zijn we in Nederland begonnen met een bobslee ontwikkelen. En uh, heel uniek, het is nergens ter wereld gelukt om binnen een jaar een, een competitieve slee te maken. En uh, je ziet nu ook uh, dat de Canadezen bijvoorbeeld nu ook uh, specifiek in onze slee wilden sleeën. Ja, en uh, daar uh, sleeën dus nu de huidige Europese, of nee, Olympische en Wereldkampioen in. Die ongeveer elke week alles wint wat er te winnen valt. Dus uh, die kiest heel bewust voor, uh, voor onze materialen. Er zijn twintig damesteams die straks meedoen. Hoe groot zijn die kansen? Ja, nou ja goed, we gaan uiteindelijk voor medaille. Maar uh, we hebben gezien het afgelopen seizoen dat er zes, zeven teams eigenlijk uh, continu stuivertje wisselen om die medailles. Dus uh, ja, het zit zo dicht bij elkaar. Vorig jaar op het WK misten we op 1600ste over vier runs het zilver. Dus uh, ja, zo dicht uh, zitten het bij elkaar. Dus uh, ja, het moet gewoon op zijn plek vallen. En dan de goede kant op. Precies. En uh, al die kleine beetjes die we met InnoSport ook vooruit gaan, uh, gaat net een verschil maken. Een van de financierders van het InnoSportlab is NOC NSF. Ik ben naar Jeroen Bel gegaan, manager Topsport. Waarom financieren jullie eigenlijk het InnoSportlab? Het heeft een beetje, met onze, of niet een beetje het heeft met onze ambitie te maken... om bij de beste tien landen van de wereld horen... als het gaat om Topsport. En wat je tegenwoordig ziet internationaal, dat zijn dat de verschillen zeer klein worden. En eigenlijk heb je alle middelen nodig om te kijken of je het verschil kan maken met, uh, met de andere landen. En daar hoort ook bij uh, innovatie, onderzoek, uh, het verbreden van je kennis. Vandaar dat wij zeggen, we moeten dit soort uh, uh, instituten, uh, labsituaties, zoveel mogelijk stimuleren om sporters, coaches optimaal te faciliteren als het gaat om hun, uh, hun topsportprogramma's. Oké, okay, dan mag de volgende. Heeft u nou wel eens gehad dat u een, uh, een sporter had en dat je zag, oh jee, dit, dit moet echt, dit kan echt veranderd worden? Ja, we hebben een, hoorden mee, een hoordenloper die, die korter over de hoorden heen ging. Nou, dat is natuurlijk belangrijk dat hij niet te ver de hoogte in gaat, maar dat hij gewoon de voorwaartse snelheid vasthoudt. En als zo'n sporter na uiteindelijk een medaille wint, dan geniet u ook een beetje mee? Ja, je zeker, daar word je blij van. Dat hoort het ook wel een beetje bij u, die prestatie? Het is de nee, die het doet, maar je denkt er wel bij, die heb ik geholpen. En morgen hoort u het laatste deel van onze serie in de praktijk bij het InnoSportlab. Dus deze week in Papendal. In stand.nl hebben we het zo meteen over uh, het vonnis gisteren rond de mishandeling in Eindhoven. Het vonnis pakt een stuk lager uit dan de eisen van het Openbaar Ministerie. En dat had allemaal te maken met de schending van privacy van de verdachten. Nou, er is veel verontwaardiging. Straks willen we graag uw mening over deze zaak op 0800 1101. Dit is Radio 1. Maar eerst het nws journaal Marjan Koekoek. Het kabinet benadrukt nog eens dat het nog geen bewijzen heeft dat in Syrië chemische wapens zijn ingezet en door wie. Over een half uur begint in de Tweede Kamer een debat over Syrië. Ook in Groot-Brittannië wordt er vandaag over gesproken. In het Lagerhuis is veel twijfel over ingrijpen omdat er nog geen harde bewijzen zijn. Het aantal besmettingen met mazelen loopt opnieuw terug. Aangenomen werd dat na de zomervakantie de besmettingen zouden toenemen... omdat schoolkinderen elkaar besmetten. Maar of de mazelenepidemie nu ook echt op zo'n retour is... kan het RIVM nog niet zeggen. Staatssecretaris Van Rijn laat onderzoek doen naar de dood van een gehandicapte vrouw in een Novo-instelling in het Groningse Onnen. Hij wil weten of het verzoek om de vrouw naar een ander tehuis over te plaatsen terecht werd geweigerd. De vrouw werd door haar begeleiders tegen de grond doodgedrukt vorig jaar toen ze onder onhandelbaar was. En het kabinet is niet van plan de stukken voor Prinsjesdag... nog deze week openbaar te maken, zoals de SP wil. Het kabinet vindt het niet gepast als ze al op straat liggen... voordat koning Willem-Alexander de troonreden uitspreekt. De Prinsjesdagstukken, het woord zegt het al, komen op Prinsjesdag. Al dus minister Dijsselbloem. Tot zover. Dit is Radio 1. NCRV, Gilein Plach. Goedemiddag, de jongens die in Eindhoven naam maakten als de kopschoppers... hebben een lagere straf opgelegd gekregen omdat hun privacy is geschonden. De mishandeling is van begin tot eind gefilmd en ook uitgezonden... omdat de politie de daders snel wilde vinden. Dat is gelukt. Maar de daders kunnen hun carrière vergeten... en hun naam en de bijnaam kopschopper zullen waarschijnlijk voor altijd aan elkaar verbonden blijven. De beelden gingen het hele internet over. Als jij een van deze acht jongens kent, dan moet je nu contact opnemen. De volgende beelden kunnen heel schokkend zijn. Hij wordt geschopt, geslagen, getrapt, zo hard als maar kan. Dan rent iedereen weg en laat hem voor dood achter. Ja, volgens de rechter is het openbaar ministerie te ver gegaan... door de beelden op deze manier te openbaren. Is het uitzenden van beelden van misdrijven een goede manier... om zaken snel op te lossen? Of weegt het belang van de privacy van de daders toch zwaarder? Daarover nou, ga ik praten met Rachid Aboukir, advocaat van een van de jongens die bij de vechtpartij betrokken was, Brett S. Meneer Aboukir, welkom. Dank u, welkom. Om te beginnen drie keuzes voor u. U mag beantwoorden met ja of nee. De eerste, de enorme aandacht voor de mishandeling, is de schuld van justitie. Ja of nee? Ja. Het uitzenden van misdrijven mag vaker gebeuren. Ja of nee? Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Als mijn cliënt zich direct bij de politie had gemeld, dan was een hetze voorkomen. Ja of nee?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 Rachid Aboukir, advocaat van een van de jongens. Uw reactie op de stelling. Het is terecht dat ze een lagere straf hebben gekregen vanwege privacy schending. Bent u het daarmee eens of oneens? Ik eh, ben het daarmee eens. Ik eh, vind dat de rechtbank een hele goede afweging heeft gemaakt. Als je kijkt in de belangafweging van uh, justitie... tot het uh, verspreiden van de beelden... dan zijn daar ook grote fouten gemaakt... Uh, en ik denk dat er ook andere uh, opties mogelijk waren geweest... om de verdachte zonder herkenbaar op beeld... Uh, en ook niet te vergeten het slachtoffer de identiteit daarvan te achterhalen. Ja, u noemt een aantal argumenten. Die eerste over die privacy. Uh, daar wordt vol verontwaardiging over op gereageerd. Veel mensen, ook iemand op onze website zegt... Ja, het is een feit dat deze lieden als idioten... tegen iemands hoofd hebben lopen schoppen. Privacy heeft er dan niets meer mee te maken. Deze mensen hebben geen recht meer op privacy. Reageert u daar eens op? Nou, ik, ik denk dat iedereen recht heeft op een privacy. En vergeet u niet, het gaat om vier jongens... die ieder een eigen aandeel hebben in de geweldpleging. Ik uh, denk dat strafrecht is, is maatwerk. En daar zal altijd een afweging van de privacy, van de verdachte... in terug moeten komen. Maar er wordt gezegd, zij zijn gewoon een boekje ver te buiten gegaan. Ja, dan moeten ze de consequenties daarvan ervaren. Ook al is dat levenslang. De consequenties voor dit soort gedrag worden bepaald... door het wetboek van strafrecht en uiteindelijk door de strafrechter. Ik, eh, zei al, ik kan me voorstellen dat uh, in sommige gevallen de beelden worden uh, verspreid. Uh, maar ik vind wel dat de gevolgen voor de, de verdachte... uiteindelijk gewoon meegenomen moeten worden. En dus dat ook elke verdachte, wie dan ook... Uh, in mijn visie het recht heeft op privacy. De ernst van het misdrijf maakt dan niet uit wat u betreft? De, de, de ernst van het misdrijf kan meespelen bij, het, uh, bij de beslissing om de beelden openbaar te maken. Uh, de vraag is uiteindelijk of het terug moet komen in de strafmaat. Uh, dus, welke, rechter, of welke straf de rechter zou opleggen. Ja. Klaas Dijkhoff van de VVD die vindt het belang van het slachtoffer voor het belang van de dader gaan. En dat is ook wel een veelgehoorde reactie: dat je zegt van oh hier, kennelijk zijn de belangen van de, van de verdachte of de dader weer belangrijker dan het slachtoffer. Vindt u daarvan? Um, de verdachte die heeft al heel veel rechten verloren de laatste jaren. Ik uh, begrijp natuurlijk uh, dat dat uh, tot discussie uh, leidt. De verdachte uh, in het algemeen bedoelt u dan? Hè? De verdachte ja. in het algemeen. En in, zeker in dit soort gevallen waar je spreekt over zeer jonge mensen, minderjarigen. Uh, en gelukkig moet ik zeggen, het, het, het slachtoffer is er uh, goed van afgekomen. Uh, denk ik dat uh, verdachten altijd toch een, uh, een recht op privacy moeten hebben. Ja, het slachtoffer is er goed van afgekomen, dat is relatief, hè? Dat is uiteraard relatief ja. bedoeld, ja. Ja, ja. Uh, U zei ook, van, uh, er waren ook andere manieren geweest om deze jongens op te sporen. De hoofdofficier van Justitie, Bart van Nieuwhuis zegt... we hebben alles gedaan om de daders op te sporen... voordat we de beelden openbaar maakten. En dat is ook pas na 2,5 week geweest. Uit uh, in ieder geval de stukken die ik gezien heb... Uh, kan ik niet opmaken welke andere handelingen... welke andere pogingen zijn ondernomen. Uh, en ten tweede, besluit je toch tot uh, publicatie over te gaan van de beelden... dan had wat mij betreft uh, zowel het slachtoffer als de verdachte... niet uh, met hun gezicht herkenbaar op beeld hoeven te komen. Maar ik, hoe kan uh, je dan iemand opsporen als je niet de beelden kunt laten zien? Ik zeg al, als je de beelden toch wil laten zien... dan kan dat ook plaatsvinden op een manier die minder belastend is... en dat toch ten goede komt aan de opsporing. Hoe dan? In dit geval gaat het om een groep van acht jongens. En ik denk dat ook zonder het herkenbaar maken van de gezichten met name... de verdachten door bekenden zouden zijn herkend. En uh, dan was het uiteindelijk ook de impact op de verdachten. En het slachtoffer zou dan minder zijn geweest. Maar denkt u nu dat, dat de verdachte en uw cliënt ook over een aantal jaren nog steeds herkend gaat worden? Dat hij er zo lang last van blijft houden? Nou, ik kan u zeggen dat voor wat, wat betreft mijn cliënt uh, zijn sociaal leven stuk is. Hij is een bekende beller geworden zonder dat zelf te willen. En uh, ik denk dat het nog uh, wel een paar jaar uh, verstrekkende gevolgen zal hebben. Uh, vergeet u niet, uh, hij gaat ook nu uh, door het leven als uh, de kopschopper. En uh, nou ja, we hebben kunnen zien in ieder geval ter de rechtszitting... dat uh, hij niet geschopt heeft en zeker niet tegen het hoofd. Nee, maar hij heeft ze ook niet tegengehouden en hij is er wel bij geweest. Dus dat maakt hem in de ogen van veel mensen gewoon schuldig? En de rechter ook trouwens, uh, da, da, da, hij heeft ook nooit ontkend dat hij uh, geslagen heeft. Dat heeft hij vanaf het begin af aan ook uh, aangegeven. Uh, alleen de gevolgen, en met name het feit dat twee andere verdachten nogal door blijven trappen op het slachtoffer die worden nu ook uh, op zijn konto genomen en die komen voor zijn rekening. en Dat schaadt toch uh, het belang van, uh, van, van een verdachte. Ja, en dat heeft allemaal te maken met het uitzenden van de beelden, zegt u? Ik denk dat, laat ik vooropstellen, uh, meneer uh, Smith, in dit geval mijn cliënt... ik denk als hij zich gelijk had gemeld na het incident dan was een hoop uh, privacy-inbreuken hem bespaard gebleven. Uh, uit, uiteindelijk uh, denk ik wel dat de beelden de oorzaak zijn... van uh, de, de beschadiging van uh, de belangen van mijn cliënt. En dat de rechtbank daarom ook terecht in de strafvermindering... een korting heeft uh, toegepast. Zijn uh, veroordeelde uh, verdachten sowieso niet al getekend voor het leven... Uh, behalve dat ze getekend zijn voor het leven nadat ze veroordeeld zijn... Uh, zorgen beelden ervoor dat ze ook voor dat ze veroordeeld zijn... al getekend zijn. En, uh, de publieke opinie uh, die speelt daar een rol in. En uh, Het is niet uitgesloten dat dat ook terug kan komen in, in, in een strafmaat. Dus, dat ook rechters uh, al een. Of hoe moet ik het zeggen?. Al een, toch een bepaald beeld hebben bij een verdachte. Maar een rechter mag er toch van uitgaan. dat een rechter professioneel genoeg is om dat beeld. om daar niet zijn, zijn mening van te laten afhangen? Ik, ik heb daar altijd ook uh, vertrouwen in geweest. En ik heb ook mijn cliënt aangegeven van. luister, uh, heb vertrouwen uiteindelijk op de rechtbank. Die zal puur op juridische argumenten gaan kijken. Uh, welke straf uh, hoort bij het gedrag? Ja, maar u zegt net uit... van het kan zo zijn dat een rechter daardoor beïnvloed raakt. Uh, ik sluit het niet uit. Uh, rechters zijn natuurlijk ook mensen. En uh, iedereen is gevoelig voor een uh, opinie, voor een publieke opinie. Uh, uiteindelijk gaat het toch om opinies. En welke opinie vind je nou het meest uh, aanvaardbaar? Um, ik zeg niet dat het gebeurt, maar ik kan me voorstellen dat, het, uh, dat beelden, en zeker voordat de verdachte veroordeeld is, en een publieke opinie daarbovenop, toch een beslissing en een bepaalde kant kunnen opdrukken. Ja. De advocaat van het slachtoffer, die zegt van mijn cliënt, heeft ook heel veel last gehad van, medie, van de media, op een andere manier natuurlijk, maar dat kunnen we wel tegen elkaar wegstrepen, de gevolgen daarvan. Um, ik. Ik snap je uh, vraag niet, eerlijk gezegd. Nou, het komt op neer, moet hij daarvoor strafverminding krijgen. Het slachtoffer, degene die dit is overkomen, die heeft ook al genoeg straf gekregen. En als je dan gaat schermen met ja, de gevolgen van media-aandacht, ja, het slachtoffer van het incident heeft ook uh, veel media-aandacht over zich heen gekregen. Door continu ook geconfronteerd te zijn met het hele gebeuren. Dus dat hoeft, had de rechter geen rekening mee hoeven te houden. De rechter die moet volgens mij beslissen of de verdachte schuldig is... aan hetgeen het is te lastig gelegd en welke straf daarbij hoort. En het slachtoffer, vind ik, heeft in deze een andere positie. En ik kan mij voorstellen vanuit het slachtoffer... Uh, dat hij anders tegen het gebruik van beeldmateriaal kijkt dan, uh, dan een verdachte. Ja. Ik vroeg u aan het begin bij de keuzes... het uitzenden van misdrijven mag vaker gebeuren. En toen zei u ja. Opvallend ik, genoeg dan. Uh, ja, nou, ik, ik kan me best voorstellen nogmaals... dat, uh, dat je beelden uitzendt tegen opsporing van ernstige strafbare feiten. En omdat uw ik... cliënt dan ook lagere straf krijgt? Ik, ik vind wel dat dan later in een uh, strafzaak uiteindelijk bij de rechter... er altijd ook ruimte moet blijven voor de gevolgen die dat heeft voor een verdachte. Evenals een rechter ook altijd uh, de gevolgen die een uh, strafbaar feit heeft voor een slachtoffer... dat neemt de rechter ook altijd mee in een strafmaat. Um, dus wat dat betreft is de balans gelijk. Maar hoe kijkt u er dan tegenaan als advocaat van Prima? Want dat is extra munitie tegen het Openbaar Ministerie en tegen de IJS. Want uw cliënt is daar natuurlijk nooit bij gebaat als die beelden uitgezonden zijn. Uh, nee, ik, uh, als, als advocaat uh, in deze zaak uh, heb ik uh, inderdaad ook gepleit voor strafvermindering... mede door de media-aandacht. Uh, maar als ik uh, in het algemeen belang uh, mee mag denken... Dan okay. kan, ik me, kan ik me wel voorstellen dat dat, dat in sommige gevallen gebruikt wordt. Ja. Ja. Gaat u eigenlijk nog een zaak beginnen? Want het OM is natuurlijk aardig op de vingers getikt door de rechter. Gaat u daar nog iets mee doen? Dat ze die beelden nooit had mogen uitzenden? Uh, ik uh, wacht eerst even de beslissing van het uh, openbaar ministerie af. Uh, in zaken hoger beroep. Ik uh, kan me voorstellen dat uh, het openbaar ministerie... om principiële redenen wellicht in hoger beroep gaat. Uh, en daarnaast moet ik ook uh, overwegen en met de cliënt bespreken... of hij nogmaals een procedure wil voeren... of dat hij toch uh, voor de luwte gaat kiezen. Dat hij denkt, ik wil dit zo snel mogelijk vergeten en een leven oppikken. Inderdaad. Weer op een poot uh, te krijgen. Ja. Inderdaad. Nou, Is er in Oosterhout natuurlijk ook een mishandeling geweest? Die beelden zijn volgens de rechter ook in strijd met de regels gepubliceerd. Wanneer is publicatie dan wel wat u betreft uh, geoorloofd? Um, ik denk dat het, het uiteindelijk um, de ernst van het misdrijf, de gevolgen voor de samenleving, dat dat twee bepalende factoren zijn. En um, uiteindelijk moet het kunnen. Ik heb het in het begin gezegd. Ik denk wel dat het moet kunnen om beelden te publiceren ter uh, opsporing. Alleen, er zal altijd uh, in, uh, bij de strafrechter daar een, uh, een, een afweging in moeten worden meegemaakt. Ja. Justitie heeft wel gezegd om daar ja, tussen haakjes iets slimmer mee om te gaan. Hè? Om te voorkomen dat het dus een hetse via social media ook uh, gaat worden. Nou, weet je wat ik denk? Ik denk op het moment dat je beeldmateriaal publiceert... Uh, zeker in deze huidige tijden... dat het, uh, hoe je het ook went of keert... die beelden komen erop, komen op het internet... en die zullen gekopieerd worden en door anderen ja. weer worden gebruikt. Maar goed, op het moment dat, zoals u zelf eerder voorstelde... Uh, de gezichten... Gebleurd worden, dus dat je niet de ogen en zo kunt zien... dan zou dat het, het gevolg in ieder geval uh, anders kunnen zijn. Uh, ik zeg al, uh, vooral in dit geval, en dat geldt denk ik voor alle vier de verdachten... Uh, is ook de afweging die justitie heeft gemaakt... en de verantwoording hoe ze dat naar de rechtbank hebben overgebracht... ik denk dat daar ook een, uh, een, een punt is geweest wat beter kan, wat ook veel beter kan, ja. De stelling vandaag is: Het is terecht dat de kopschoppers een lagere straf hebben gekregen vanwege privacy-schending. Bijna 1200 mensen hebben gestemd. Slechts 11% is het eens met u, meneer Aboukir. 89% is het oneens met die stelling. Uh, nu kunt u meepraten en bellen op 0800 1101. Goedemiddag, .nl. Goedemiddag, ik ja, ben het oneens met het feit dat ze strafvermindering hebben gekregen. Want in de eerste plaats is er op straat geen perceptie van privacy, uh, dat is al sinds het begin van het ophangen van camera's een beetje. Daarna dan schop je bijna iemand dood met een groepje van acht man tegen één. Dan meld je je niet, nadat je weet dat je iets fout hebt gedaan, ook nadat je je kater hebt gehad. En dan moeten we met z'n allen een traantje wegpinken, omdat de jongens geen carrière meer kunnen maken. Okay. Maar sorry, gaan we dan ook bij Charles Asset, gaan we die dan ook strafvermindering geven, omdat die wordt gelanchet op Twitter of zo? Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Ja, goedemiddag. Met Van den Berg spreekt Ik uh, ben het ook niet met de stelling eens. Uh, allereerst omdat uh, inderdaad de zorg voor de privacy van deze jongens... Uh, wel erg schrijnend is bij, bij de rechters en weer bevestigt Het beeld wat, uh, wat vele van rechters hebben... dat uh, daners belangrijker zijn dan slachtoffers. Maar er is een ander argument. Uh, de rechters en ook de advocaat doen deze jongens helemaal geen, uh, geen dienst... door uh, lagere straffen te, te eisen. De discussie ziet nou nog langer door... Het beeld van de jongens blijft uh, uiterst negatief. Ik denk dat een samenleving uh, het veel makkelijker kan accepteren... als deze jongens hun verantwoordelijkheid nemen, hun schuld bekennen... een goede, passende straf krijgen. En dat, dan is er veel meer resocialisatie mogelijk dan nu. Ja. En, en dat, dat zien dit soort advocaten en dit soort rechters niet. Gewoon het, het zuiverende, reinigende karakter van een straf. Ook voor de jongens, die hem, volgens mij gewoon... nou wel erg huiderig doen, maar... Uh, weinig geweten hebben, anders dan okay. zie je als je wakker wordt van wat heb ik gedaan en uh, ik neem mijn verantwoordelijkheid. Dan meld je dat is wat je voorstellen. En die daar helpen de rechters he? niet bij. Ja. Dus ik bedoel, die deze Duidelijk. rechters helpen alleen maar mensen om steeds verder weg te kruipen achter allerlei zieligheden. En dat, hey. uh, dat zouden ze dus moeten beseffen. Ja. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, Ik spreek met uh, Ben Aarts. Hallo. Ik, uh, hallo, ik ben het uh, niet eens met de stelling. Ik vind het onterecht dat ze een uh, kortere straf krijgen. Ik vind het wel terecht dat de beelden zijn uitgezonden. En dat komt als volgt. Mijn zoon is in mei 2012 zwaar mishandeld door een groepje mensen. Ja. En uh, ik heb in twee dagen tijd samen met die jongens, die hebben uitgezocht via Facebook wie het waren. De politie heeft adequaat gehandeld, heeft ze opgepakt, ze hebben het bekend. En voorts is er niks mee gebeurd Het ligt nog steeds bij de officier van justitie. Geen maatschappelijke druk, dus er wordt niks mee gedaan. En dat vind ik gewoon schandalig. Dus u zegt, dus... Als, beelden, als er beelden waren geweest die waren uitgezonden, dan had de zaak ja, ik... van mijn zoon waarschijnlijk al ja. behandeld geweest. Ja, precies. Ik heb op verzoek van de politie geen, uh, niks op Facebook gezet. En daar heb ik zo'n spijt van. Ja. Daar heb ik zo'n spijt van. Oké. En zo neem nog steeds last van. En die mensen die uh, fietsen nog vrij rond. Die zijn ook niet eens opgepakt. Nee, nee. Bon. Ik kan me ik uw mening dan uh, voorstellen? Dank u wel daarvoor. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag, met Brouwer. Ik, uh, ik ben het eens met de stelling. En wel hierom, omdat ik uh, met name het, uh, het punt ekel dat uh, wat er daarna allemaal gebeurd is op Facebook... Ik, ik heb het eigenlijk een beetje genoemd als een uh, digitale linkspartij, Een beetje een middeleeuwse situatie waarbij uh, de hele bevolking uh, de jongens al veroordeeld had en heeft. En weet ik, het allemaal hen toewenste. En daar, daar, daar ben ik op tegen. Ik, ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurt. Ik vind dat die jongens uh, een, een enorme zware straf verdienen... Maar door de publieke veroordeling en en ook wat de rechter zei, uh, de fout die justitie gemaakt heeft. Um, ja. ja, dus niet er dus zijn niet de goede, de weg, uh, niet de goede weg is bewandeld hè. Is bijvoorbeeld nee, niet met de hoofdofficier van justitie overlegd. Ja, nee, de jongens moeten vreselijk gestraft worden. En maar ik vind het wel terecht dat in deze zaak een strafvermindering okay. uh, is, uh, is toegepast. Dankjewel. Goedemiddag stand.nl. Goedemiddag de jong Amersfoort. Hallo. <coughs> ik vind dat ze geen strafvermindering zouden mogen krijgen. Het is gewoon een, de moderne schandpaal, het internet. En ze moeten weten waar ze aan beginnen. Maar kun je die gevolgen... Iedereen verdient de tweede kant. Wat, wat vindt u daar dan van? En dit blijft Als... je de rest van je leven achtervolgen? Ja, dat doet het altijd. Als je zoiets doet, dan heb je jezelf levenslang gegeven. Okay. Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Hallo, ik heet Genee Modder uit Inkehuizen. Hallo. En in eerste instantie... Meneer Aboukir complimenteren met zijn goede en nette manier van vertegenwoordigen van zijn klant en de belangen daarvan, maar ik ben het niet met hem eens. En wat is uw het, belangrijkste argument daarvoor? Het vermelden van dit soort zaken via alle mogelijke manieren is mogelijk een middel om te zorgen dat dit niet meer of in ieder geval minder gebeurt. Je weet dat je overal te zien of het nou verkeerscamera's zijn... Of dat iemand een opname maakt met een, met, een, met een telefoon. Dat is denk ik van belang om later te uit te vinden wie wat gedaan heeft. En precies wie wat gedaan ja. heeft. Want het maakt helaas, maar ook weer heel goed, een duidelijk beeld van, mogelijk van wat er gebeurd is. Wie wat gedaan heeft. Maar is zo'n zo digitale lynchpartij, zoals een vorige beller dat noemde, dan ook gerechtvaardigd? Ja, dat vind ik wel. Want ze hebben zichzelf niet gemeld. Ik ben het op één punt niet met meneer Aboukia eens. Het moment dat dit fout liep, is niet op het moment dat die officier van justitie besloot om het weliswaar verkeerd voor de, voor de camera te brengen. Het moment is dat die acht jongens besloten die ene in elkaar te rammen, ja. letterlijk en verkeerlijk. Ja. Dat was het moment dat het verkeerd ging. Oké, okay, duidelijk. Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Ja, hallo. Goedemiddag. We spreken met Ton de Roo. Hallo. hallo. Uh, weet u, eigenlijk... in deze hele discussie... Die, die, die, die heeft eigenlijk helemaal geen zin... want dan moeten we die camera's weghalen. Wat zegt u? Dan moeten we de camera's weghalen? Ja, dan moeten we maar al die camera's weghalen... want waarom hangen we dan overal camera's? Nou, dat, Doe, uh... je kunt natuurlijk als opsporingsdienst... zelf die camera's gebruiken... maar het, het openbaar maken is natuurlijk een stap twee. Ja, maar... Maar, maar ja, dat, dat, doet, dat, dat, dat doen die camera's, die maken het openbaar. Nou nee, dat heeft justitie gedaan in dit geval. Ja, ja de camera's ja, filmen okay, alleen. In dit geval wel, maar, maar hoe heet dat, als zij als zo, zo, zo, zo streng zijn, ja, dan moeten we moeten, ja, of, of camera's of geen camera's. Oké, okay, duidelijk. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, ik spreek met Ruben. Hallo. Ik ben het eens uh, met de stelling. Ik denk dat het wel degelijk een zeer ingrijpend is, uh, ja, ongeacht uh, om niks af te doen aan de ernst van het feit en het slachtoffer. Maar als de prijs, die wordt denk ik wel degelijk geschonden, als het zo duidelijk allemaal in beeld is. Het wordt ook in deze zaak wel duidelijk wat voor het ze er inderdaad ontstaan is. Ik denk daarnaast dat als uh, men, en uiteindelijk de rechter van oordeel is, dat uh, bijvoorbeeld de daders een, uh, een behandeling of een uh, verplichte, in dit geval is dat dan een pijnmaatregel moeten hebben, een soort ja. jeugdbps. Dat dat dan, dat daar dan bijvoorbeeld geen. Dat dat dan sowieso wel wordt opgelegd als dat nodig is. Dus een behandeling, daar zal het waarschijnlijk niet invloed op hebben. Nee, alleen de straf. Maar, maar een straf vind ik wel, ja. Oké, okay, duidelijk. Bedankt. Goedemiddag standpunt.nl. Ja, goeiedag, ik ben het van Tonger uit Marsen. U mag het zeggen? Ik vind het echt schandalig dat er alleen maar gesproken wordt over het recht van de verdachte. De beelden waren duidelijk. Als je op een gegeven moment dit soort schandalige acties uithaalt, dan is wat dat werkt maar één straf. En ik ben het met één van de vorige sprekers volkomen eens. Camera's hangen er niet voor niks. Als die camera's er hangen, dan moet je er gebruik van maken. En het gebruik heeft nu laten zien dat gasten die zich niet hebben gemeld, alsnog gepakt zijn. Oké, okay, dus duidelijk. Handen. Dank u wel. Tot zover reacties van onze luisteraars op de stelling. Dus het is terecht dat de kopschoppers een lagere straf hebben gekregen vanwege privacy-schending. De advocaat van een van de veroordeelden is Rachid Aboukir. Meneer Aboukir heeft meegeluisterd. Dat wordt heel veel gezegd. Hè? Die camera's staan er, dan weet je, dan moet je ook de consequenties daarvan accepteren. Zo simpel is het. Ja, ik heb het gehoord. Uh, het valt mij op dat het merendeel ook uh, van de reacties uh, tegen de stelling is. Ja, 89 procent ook, hè? Ja, dat viel me op. Uh, ik zeg al, het is uh, een moeilijke afweging. Ik uh, denk dat uh, voor een ieder die het meemaakt om als verdachte te worden aangemerkt... en nogmaals, je bent nog niet veroordeeld... Mm -hmm. uh, dan kunnen de consequenties van het uh, publiceren van beelden zeer verstrekkend zijn. En dan blijft zorgvuldigheid, zeker bij het openbaar ministerie, altijd geboden... Ja. Ik wil nog een ander punt wat de tweede beller naar mijn weten aanhaalde uh, met u bespreken. Uiteindelijk heeft de rechter, en u ook als advocaat, uh, u, u, uh, bewijst uw cliënt geen dienst. Want als die gewoon hogere straffen waren opgelegd in deze zaak, dan was, was daar meer begrip voor geweest. En dan hadden die jongens veel makkelijker weer hun leven kunnen gaan oppikken. Nu, nu is de boosheid alleen maar groter geworden. Uh, ja, ik, uh, ik denk dat uh, ik begrijp de opmerking van, uh, van, van die spreker. Uh, ik denk uiteindelijk dat het uh, goed is dat het achter de rug is. En uh, uit, uit, uiteraard sta je als advocaat voor een uh, zo laag mogelijke straf die past bij uh, het aandeel van, uh, van een pleger. Maar dit kan de resocialisatie juist lastiger maken, zoals deze manier zei. Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Uh, ik, uh, er zijn ook mensen die uh, gelukkig ook uh, denken: van nou, twee maanden gevangenisstraf, dan zal het ook wel meegevallen zijn. Ik, uh, ja, maar uiteindelijk... De mensen die die beelden hebben gezien, die denken dat niet, hoor, denk ik. Nee, dat is waar. Uh, maar de tijd uh, zal het leren en ook voor meneer Smits. Ja, de moderne schandpaal en de publieke schandpaal die blijft wel doorgaan, denk ik. Hè? En die zal ook steeds meer invloed gaan krijgen binnen de rechtszaal. Ja, dat weet ik zeker. En uh, vergeet u ook niet, uh, de zaak van mijn cliënt was de enige zaak die openbaar was. Dus uh, wat dat betreft, uh, hij is echt het beeld geworden van uh, de kopschoppende jongens. En uh, ja, dat is uh, toch onterecht gebleken. Hij heeft in ieder geval uh, vier maanden cel gekregen, hè? maar van twee voorwaardelijk... Uw cliënt. Uh... Nou, uh, dat was de. Nee, hij heeft twee maanden onvoorwaardelijk gekregen. Oké, okay, dat was het. Ik dank u wel voor uw toelichting. Rachid Aboukir, dus advocaat van Bret S. Tot zover, stand.nl. Nog even de stand: 89% oneens en slechts 11% eens met de stelling. Het is terecht dat de kopschoppers een lagere straf hebben gekregen vanwege privacy-schending. U kunt uw mening nog geven via de site www.stand.nl. Elspet Gutteker en Jeroen Snel die zijn er klaar voor zometeen. De EO met dit. Dit is de dag op Radio 1. Fijne middag nog. Dag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. En CRV. Morgen in Vrijdagmiddaglicht! Roel Coutinho over zijn jarenlange strijd tegen infectieziekten. Dat wantrouwen verbaast me ook. En als het jezelf treft, is dat heel pijnlijk. Schrijfster Arniet van der Zijl is gastrecensent. Rubrieken van Justus van Oel, Bert Brussen en Frits Barend. Je kreeg hulp onverwacht toe. Welke hoek dan? Veel satire. De crematiegigant. Je kist in de brand voor de prijs van een kamerplant. En live muziek van Rina Mujonga. Ah!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 Rust in je kop, of je geld terug.